Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. De weduwe van Alexei Navalny zegt dat de Russische autoriteiten haar man hebben vergiftigd met Novichok. Dat is het zenuwgas waarmee eerder een aanslag gepleegd werd op het leven van de oppositieleider. Zijn moeder en advocaten proberen al het hele weekend bij zijn lichaam te komen... maar ze worden van het kastje naar de muur gestuurd. In een video zegt de weduwe dat de Russische autoriteiten wachten... tot de sporen van de vergiftiging uit het lichaam zijn verdwenen. Ursula von der Leyen wil nog vijf jaar door als voorzitter van de Europese Commissie. Haar partij heeft daarvoor gedragen voor een tweede termijn. En ze heeft zelf ook dingen gezegd, vertelt EU-correspondent Kiesje Hekster. En daarbij ging ze even in op de coronacrisis, de oorlog in Oekraïne... en de energiecrisis die dat met zich meebracht. En uh, ja, zij heeft gezegd, wij zijn uit al deze crisissen versterkt gekomen als Europese Unie. Dus dat was vooral uh, ja, een compliment aan haarzelf. Ja, of ze ook de hoogste baas van Europa blijft, dat is nog af. Afwachten. In juni zijn er eerst nog Europese verkiezingen. Fleming is de eerste artiest die een diamanten plaat krijgt. Die nieuwe prijs komt bovenop de gouden en platinum plaat. Een artiest krijgt hem als een nummer meer dan 200 miljoen streams heeft. Volgens de organisatie die over de prijzen gaat, is de diamanten status nodig omdat het steeds makkelijker wordt om veel streams te halen. En een man in Amerika sleept een loterij voor de rechter. John Cheeks uit Washington D.C. had een lot gekocht... en zag op de site dat hij een enorm bedrag had gewonnen, 340 miljoen dollar. Maar een dag later waren de nummers verdwenen en stond er een ander winnend getal. Pech gehad, zeiden ze bij het loterijkantoor. En dat was het. Ja, ik uh, this ticket is no good. Just throw het in een trash can. En ik gave hem een stern look. I said, uh, in de Oh ja, het Je niet Volgens de loterij waren de getallen die online stonden niet de juiste. Ze hadden een test gedraaid op hun systemen. En die cijfers waren per ongeluk op de site geplaatst. John die pikt het niet en is dus naar de rechter gestapt. Het weer vanuit het westen trekken de buien over. Max 10 graden vanmiddag. Morgen is het een gaatje warmer. En het blijft dan zo goed als droog. ZFM: Verkeersupdate. verkeersupdate.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 Wat een lekker begin hè? van uh, Zandvoort op zaterdag. Jordi yes en uh, owner of Lonely Hearts. Het is uh, even na twee uur een hele goede middag uh, Zandvoort. En uh, goede middag uh, collega Dolly, welkom. Dankjewel Rob. Ja, fijn Dankjewel. dat je er weer bent. Het is alweer een uh, maand voorbij dan hè. Ja, wat gaat dat snel, hè? Dat vliegt voorbij. Ja, joh. Ja. Ongelooflijk. Ja, maand is niks meer tegenwoordig. Nee, maar fijn om hier weer te zitten. En uh, ik hoop dat heel veel luisteraars op ons afgestemd hebben. Want we hebben weer heel wat te bespreken en te doen vandaag. Hè. Ja, er is weer brand. heel wat gebeurd. Oh, en uh, oh, van oh. alles en nog wat uh, wat we kunnen melden. Ja, zeker. Nou, hoe ziet het er uh, ongeveer uit vandaag? Uh, wat gaan we doen? Uh, ik heb uh, natuurlijk het weer voor u opgezocht. Het weerbericht van uh, Rico Schreuder... En we hebben een evenementenagenda voor het komende weekend. En wat gaan we allemaal nog meer doen? Uh, we hebben allemaal nieuwtjes natuurlijk die ik tussendoor ga vertellen. We hebben weer een mooi dier uitgezocht uh, vanuit het dierentehuis Kennemerland. Die een baasje zoekt. Um, en dan gaan we natuurlijk ook naar de pits. Uh, de de pits reports de pit, pit, met pit uh, Renaud report. Lawson. Ja, dankjewel. Die dus. Hey, is er geen voetbal vandaag? Nee, nee. Ze hebben oh. even, uh, ja, vorige week hadden ze al vrij. En deze week ook. Oké. Okay, Volgende nou. week uh, is er pas weer uh, voetbal. All dus... Nou, dus vandaag even uh, voetbal verslagen. Ja, maar we hebben maar... wel een Spotman, hè? Ja, die de komt Formule 1 vertellen. quiz. Ja, die staat ook weer aan te komen. En daar gaat Hans Botman ons later in dit programma. Ik geloof zoiets na drie, hè? Ja, zo komt rond langs... uh, half vier, kwart voor vier. Kijk, en dan uh, komt hij gezellig, uh, schuift hij bij ons aan om te vertellen over die fantastische quiz. Zeker. Nou, het wordt een gezellig show uh, vanmiddag, uh, Dolly. Laten we het En over. ik heb ook uh, lekkere muziek uh, meegenomen. In, en ja, ik ga dat uh, liedje van uh, Joost ook wel draaien hoor, voor je. Uh, van het oh. Songfestival, hè? Heet hij Joost? Hoe ja, ja, ja. Ho heet hij dan? Ja, Joost Klein? Nee. Ja, Joost. Ja? ja, Joost. Ja, Joost. Joost Klein. Joost. Joost. Ja! Joost, ja. ja. Grappig. Droom groot, hè? Heet het Droom nummer. groot, want hij is klein. Nou, ja. Ja, hij is klein en uh, <laughs> de, de muziek is groots. <laughs> ja. En uh, vandaar dat we hem ook uh, gaan draaien vanmiddag bij uh, Zandvoort op zaterdag. En uh, lekkere gouden ouders komen ook langs, waaronder deze van Kevin Christopher. En One Step Closer to You... Veel jaren geleden een hit voor uh, Captain Christopher en One Step Closer to You. Zo duidelijk het uh, Zandvoortsnieuws in het kort met uh, Dolly Tempierik. Maar eerst deze. Open the door, nothing is different. We've been here before, pacing these halls, trying to talk over the silence. and Pride sticks out his tongue.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 Weet je wat nou mooi is? Bij deze nieuwe zin van uh, Billy Joel. Sluit uh, mooi aan op het uh, Zandvoorts uh, nieuws in het uh, kort wat wij uh, hebben. Turn the light back on heet het uh, ja, nummer. Uh, nou dat hoeft niet was meer. Het niet, was niet zo gepland hoor trouwens. Maar het komt maar, toevallig zo ja, uit. Zo valt alles samen hè. Zeker. Want ja. jij hebt een bericht over pre -wonen. Oh hou op. Ja zeker. Ja. Um. Er gaan wat dingen veranderen in de, in de woningen. Of in de flatgebouwen in ieder geval. De mensen die samen een portiekwoning hebben. Want de komende maanden vervangt Hemubo en Lightronic... de verlichting in de algemene ruimtes van alle flats van prewonen door LED-verlichting LED van Lightronics BV. Ze zijn inmiddels gestart in Zandvoort. En op 31 maart 2024 zullen... Dus alle circa 15.000 lampen vervangen zijn in de gemeente. LED-lampen geven energiebesparing en, en ze zijn veilig. En deze nieuwe LED-verlichting betekent dus ook... een verhoging van het gevoel van veiligheid van de huurders. Althans, zo verwacht men. En de rekening. Uh, de rekening gaat ook schelen. Uh, de slimme, kijk, het zijn slimme bewegingsmelders. En ze branden de lampen uh, constant op 20% als er geen beweging is. En de vervanging van de algemene verlichting is een hele belangrijke stap... naar een energiezuinige toekomst. En het scheelt de huurders direct in de portemonnee. En Sabrina Franke uh, verzegt desgevraagd dat, uh, dat ze daar heel blij mee zijn... Nou ja, er zijn bewoners die hun vraagtekens hierbij hebben. Want de lichten blijven nu 24 uur per dag aan. Ja, we spraken, spraken een bewoner van een flat op de Vlennepweg. Ja. En die zegt van ja, het is echt zoveel, zo gewoon 24 uur per dag. Ja. Dat kan nooit goedkoper zijn dan dat de lampen heel even aangingen. En weer, als er uit... Iemand er weer uit. Als iemand het, het licht in het trappenhuis nodig had. Ja, want ik bedoel, dat als je even dat licht inschakelt, dat is Nooit Langer dan een paar minuutjes, en nee, dan is hij gewoon weer lekker uit. En dan is er ook uh, donkerte, uh, rust, en uh, ja, weet je. Is zo'n, zo'n ik denk in, in flats Daar bepaal je zelf wel of je je veilig voelt of niet. En sommige mensen openlopen gewoon ook door het donker, en als je het niet prettig vindt, doe je het licht dan. Maar nu heb je geen keus meer, hè? nee, dus, dus de, vraag is, de vraag is: uh, ik, ik vraag me ernstig af of mensen hier daadwerkelijk blij mee gaan zijn. We wachten het af, uh, Dolly. Wat, uh, de het is de ongevraagde actie die je door de strot gedouwd krijgt. Ja, hè? we hebben hier uh, niks van tevoren over gehoord. Uh, het hoe en uh, waarom uh, van uh, het vervangen van de verlichting. Nee. Nee, dat, uh, dat wordt bepaald. Uh, ja, heeft weer iemand bedacht natuurlijk. Potje aangesproken, potje wordt toegekend. En uh, knallen maar met die uh, bende, maar niemand weet hè, ergens van. Het kost van. heel veel geld. En uh, ja. of dit nut heeft, dat... Uh, dat moeten we maar afwachten dan, toch? Ik denk het niet, maar goed. Dat, uh, dat is, uh, we, we hebben er nog wel meer verontwaardigde berichten. Hè? Zeker, ja. zeker. <laughs> nou ja, dankjewel. Ik ga even bijkomen van dit uh, bericht. Als je het niet erg vindt. Uh, wil je uh, de berichten volgen, kan je uiteraard onze ZFM app uh, downloaden. Zoek hem even op in de Play Store. gratis verkrijgbaar. Kan je luisteren naar de radio, kijken naar de radio. En, en het uh, laatste en, uh, Inderdaad, het laatste yeah. nieuws volgen. Dus yeah. download yeah. even de ZFM het app en je blijft altijd op de hoogte. Michael Jackson, Janet Jackson, hoor je met When I Think of You. Ook de nieuwe shit draaien op de zaterdagmiddag. De nieuwe Beyoncé is hier. Dit zijn Texas. Woo! Ain't no hold'em. Hey! So lay cards down, down, down, down. So park your Lexus Woo! and throw your keys up.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 zo op de zaterdagmiddag. Eens even kijken. Ja, Een nou, beetje draaien we eerst deze nog even. Zo meteen het uh, weerbericht...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 met uh, deze film van de Backstreet Boys. Probeer je, je toch een uh, beetje vrolijk te krijgen. Okay. He, dus zaterdagmiddag nadat gisteravond uh, onze eigen Bodine Monet niet uh, door is gegaan uh, ja. om uh, Duitsland te vertegenwoordigen op het Zonfestival. Vierde plek geworden, maar uh, ja, ik vind het onterecht. Uh, heb jij nog gekeken Dolly of niet? Ik heb het niet gekeken, want ik was gesloopt. Ik, ik, ik ben echt heel vroeg naar mijn bedje gegaan, maar ja, ik moet je wel zeggen dat het, het eerste wat ik vanochtend deed. was toch echt kijken hoe het voor haar afgelopen is. En uh, ja, een vierde plek. Niet onverdienstelijk natuurlijk. Nee, hè, zeker in een niet. ander land en met negen deelnemers ja. in de race. En, maar ik moet je heel eerlijk zeggen. Ik had gisteren in mijn eigen uitzending haar nummer gedraaid. En eerlijk gezegd, even buiten alle chauvinistische gedachten of zo vond ik toch haar nummer en dat ook van Rijk... vond ik ook een mooi nummer. En die vond ik eigenlijk ook veel mooier dan de nummer 1 van nu. Ja, die Isaac Isaak, ja. Ik, uh, uh, hoe heette het ook alweer? Ik uh, had het ergens opgesteld. Always on the Run. Maar, ja, Always on the Run. Ik, ik, vond, het nou, ik vond het een beetje een, een, een vergaring van stijlen die al rondgaan. En ik vond het niet bijster origineel. Vond ik erg jammer. Hij heeft wel een goede stem, die jongen. Zeker, zeker. Maar ja, maar euh... mijn voorkeur gaat toch wel naar die plaat in plaats van naar uh, Joost hoor. Dus. Uh... Dat is weer wat anders. De, ja. maar daar hebben we straks nog wel even over. Ja, ik vind Joost gewoon een heerlijk ja. mens. Ja, ja, ja, ja. Maar goed. Uh, Oké. Okay. Ja, en, en, en, nou ja, goed. Inderdaad. N nou ja. Straks Helaas, Badine, Ja, De volgende keer beter. En uh, wij blijven je steunen in ieder geval uh, bij de Softwoods Radio. Nou, ik ben even goed trots op de hoor. Zeker. Nou, dat ik zijn ja. we allemaal. Ja. Doe het maar even. Ik bedoel, vierde plaats halen, dat is echt, echt... Best een prestatie, hoor. Zeker. En je zag uh, ja. dus bij uh, de, de, de voting... Hè, van, uh, ja. via de telefoon en dergelijke... wat ja. we ook uh, doorgegeven hadden... dat zij heel hoog gescoord had. Een uh, so, uh, rating van vijf sterren, hè? Ja. Zo. So. Ja, bij de so, bellers. Wat, ja, we bij de bellers veel, uh, stond ze op nummer 2 geloof ik. Klopt, nummer 2. Ja. ja. Alleen bij de, de jury dan uh, wat minder. Maar, ja. Uh, ja. Nou ja, maar mag je dan verdikke met trots op jezelf zijn? Ik vind het een gigantische prestatie. Echt waar. Zeker. Uh, ja. Nou, dus uh, Bodien, ga zo door. Zo so is dat, ze is nog jong. En wij gaan ook gewoon door, uh, Dolly, want ja. het is uh, tijd voor het uh, weerbericht. Uh, ja, zeker. En uh, ja, wat heb ik te melden? Het blijft droog op deze zaterdag, dus dat is natuurlijk best wel gunstig. Maar ja, er is wel vrij veel bewolking aanwezig. En zo nu en dan schijnt ook even de zon. En er waait niet meer dan een zwakke westenwind. Ook lekker temperatuur gaat stijgen naar zo'n 12 graden. Hè? Dus zo langzaamaan gaan we toch echt dat lentegevoel een beetje krijgen. Hè? En de bloembolletjes oh, hè, die komen open man, eh, man, man. We kunnen niet wachten. Ik denk dat we allemaal staan te trappelen. Dat is toch, hè, hier in Zandvoort heb je dat meer, omdat je alweer ziet dat al die strandwachters zo druk bezig zijn. Ja. Sommigen zijn zelfs al helemaal startklaar Jongen, heerlijk, heerlijk. Het seizoen komt er weer aan. De meeste gaan ze rond 1 maart open, hè? de stram -pavio's. Maar ja. er zijn wel een aantal uh, ja, die, die gewoon nodig al deel ook deel zijn. Om, uh, vanavond met, uh, met, uh, met het lichtjesfestival om even oh, langs ja. te komen voor een kopje koffie even op de strand. Op het zitten. Ja, precies. En genieten af. van de mooie lichtjes. Zo is dat. Maar goed, wij gaan verder met het weerbericht, want daar waren we blijven hangen. Vanavond en vannacht is er een mix van wolken en opklaringen. En de wind waait matig uit het zuiden en het koelt af naar 8 graden. Dus prachtig weer om te gaan wandelen. Morgen dan overheerst de bewolking en in de loop van de ochtend gaat het weer regenen. Tijdens de middaguren is het kletsnat met geruime tijd regen. De zuidwestenwind is matig, aan zee vrij krachtig en het wordt 11 graden. Niets verkeerd. Absoluut niet, zeker niet. Maar ja, dat, die nattigheid zijn we nou toch wel een keertje beu, hè? Ja, ja, ja. En uh, ja, wat gaat u weer volgende week doen, uh, Dolly? Gaan we daar ook even naar kijken, toch? Ja, ja, graag. Oké, okay, nou, ik zal je vertellen dat het maandag opnieuw bewolkt is. En hier en daar gaat er een buitje vallen. Maar over het algemeen is het droog. Nou, dat is dan wel weer fijn. Zeker. Maar heel af en toe kan je de zon ook nog even zien. Die gaat misschien toch nog wel even doorbreken. Ik moet weer heel even kuchen, wacht even. Ja. Sorry hoor. <laughs> Oké. Okay. Ja, het is het seizoen hè. De westenwind is meestmatig en het wordt 11 graden. Ook dinsdag is het overwegend droog met vrij veel bewolking. En de westen tot zuidwestenwind is meestmatig en het wordt opnieuw 11 graden. De rest van de week is het wisselvallig met zon, wolken, dagelijks regen of enkele buitjes. Toch weer die regen. Ja, het, het, het blijft ons achtervolgen. Woensdag en donderdag is het 11 tot 12 graden. En vanaf vrijdag wordt het minder zacht. En dan gaan we weer dalen tot 7 tot 9 graden. Dus berg je winterjas nog niet op, hè? Nee, het komt er nog aan. Kan nog van alles gebeuren. Www... Het is net, uh, de, de honeymoon piste, ja, hè? Het kan nou nou nog ja, van precies, alles gebeuren. Je weet het <laughs> www.ricoweer.nl, dan uh, ja. kun je het uh, weer volgen. Dankjewel, je Dolly, voor het uh, weerbericht. Neem even een slokje water. En dan gaan we zo ja. meteen weer verder. Gaan we de single draaien waar we het net over hadden? Hè? De vertegenwoordiging van Duitsland op het Songfestival. Hier is uh, Isaac. I am nothing but the every Ik zou bijna de tel uh, kwijtraken. Maar wij draaiden part 1 van uh, deze plaats. Versla van uh, George Michael. Daarvoor uh, de nieuwe single voor uh, Duitsland hey, op het festival Isaac gisteren gewonnen van uh, onze bodine. Zeer onterecht natuurlijk. Maar goed, uh, zo denken wij erover als uh, zandvoorters. Maar je hoort hem wel met uh, Always on the Run. Dus zaterdagmiddag, ja, we houden je op de hoogte van de nieuwtjes... En er is weer een nieuw bericht binnengekomen... want de sloop van het Badhuisplein gaat eindelijk beginnen. Klopt, Rob. Ja, de panden aan het, aan het Badhuisplein, dat het zijn nummer 8 tot en met 12... die worden vanaf dinsdag 20 februari gesloopt. En dat heeft een, de gemeente in een brief aan de omwonenden laten weten... Uh, ja, enkele maanden geleden ging het appartementencomplex al tegen de vlakte wat ernaast zat. En in de nu te slopen panden was onder meer de ijssalonne uh, Cifediamo gevestigd. En in het complex is een beperkte hoeveelheid asbest aangetroffen. Dat eerst door een gespecialiseerd bedrijf binnen een week wordt verwijderd. En daarna begint dan de sloop die tot ongeveer half maart duurt. Ja, het is natuurlijk maar een klein gebouwtje nog hè, wat er staat. Zeker, ja. Er hoeven geen wegen te worden afgesloten... of omleidingsroutes hoeven ook niet te worden ingesteld. En ja, de overlast voor de omwonenden wordt tot een minimum beperkt... zo valt te lezen in de brief. Wethouder Jan-Jaap de Kloet hoopt in de loop van het jaar... met plannen te komen voor de invulling van de beschikbare ruimte... Hij is daarover nog in overleg met de investeerders. En gesproken wordt onder meer over de realisatie van een hotel. En ik hoop dan ook dat hij de meningen van de Sandvoorters over het vorige ontwerp meeneemt. Zodat dat niet uh, besproken gaat worden. Ja, ik ben heel benieuwd uh, of het niet te vol gebouwd gaat worden. Hè? Want dat uh, zit er ook nog in. Ja, natuurlijk wordt ja, het dat wel. Ja, het is hartstikke duur terrein natuurlijk. natuurlijk. Ja, hè? Dus, uh, maar dacht je wat. En, bouwen, bouwen, bouwen is ook ja. het uh, motto. Ja. En uh, ja, dat heb je in Zandvoort ook. Dat is onlangs... Uh, door de gemeente gevraagd of wij nog plekken wisten waar ze konden bouwen. Ja. En diezelfde Jan-Jaap de Kloets... ...die deed ook een oproep aan ons om ja, te helpen met het zoeken naar goede plekken om te bouwen. We zijn natuurlijk druk bezig met heel veel bouwprojecten... ...maar we kijken verder en we vragen u om mee te denken voor goede locaties. Je kan denken aan plekken in het dorp die leeg staan... ...een veldje of een grotere ruimte... ...maar misschien ook wel een bestaand gebouw waar een etage op kan of twee of leegstaande gebouwen waar appartementen in kunnen. Allemaal ideeën die zeer welkom zijn. Denk mee, doe mee, ga ervoor naar deze site... en laat ons weten welke locatie u het beste vindt. En die site is de site van de gemeente. Hè? Daar kan je dus aangeven wat volgens jou dan een goede plek is... om te bouwen hier in Zon voor Dolly. Ja, maar die grasveldjes bij jou voor eigenlijk, hè? Dat, ja, uh, dat, nou, nou, dat, dat groeit toch je... niet veel? Nee, lekker le le een hele hoge flat uh, ervoor gooien. Ach, en in, in Oud-Noord, daar hebben die mensen <laughs> allemaal zulke grote tuinen. Daar kunnen ze best een stukje van uh, in, confisceren. Hè? Nou ja, weet je, de, ik heb wel naar een paar voorstellen gekeken, hè? Wat ja. de mensen zeiden. Ja. Maar ja, nou ja, jij kwam dan een beetje bij mij in de buurt, zeg maar. Dan ga ik een beetje bij jou in de buurt. Ja. Want ja, vro natuurlijk vroeger had je de... De oude school waar later de duivenvereniging in zat aan de aan de rechterkant. Klopt. Ja. En daar hebben ze later gewoon een braakliggend terrein van gemaakt. Ja. Want dat zou eerst gebouwd gaan worden, maar dat ja. ging op laatste toch niet door. Ja, de... Dus ja, toen hebben ze daar allemaal gras geplant en dergelijke. Ja. Maar dat is best een lap grond en daar zou je best wel een mooi appartementencomplex neer kunnen kegelen, denk ik zo. Ik stuur ze lekker door naar jou voor de deur ja Nee, maar dat is een uh, prima plek. Nee, er is uh, ook is... al eens gesproken over tiny houses, hè, daar. Ja. Uh, ja. Nee, je laat ja, dat, mij lekker dat, mijn uitzicht houden, Daar we, dat, dat schiet je ah, maar... natuurlijk heel weinig mee op, hè, met tiny houses. Ja, maar daar kan ik nog wel overheen kijken. <laughs> ja, dat is ook weer zo. Recht van uitzicht hebben we het dan over, hè, Dolly. Ja, zeker. Ja. Nee, ik nou, zat ja. laatst nog te denken ergens. Uh, want als je die hele grote rand uh, op de burgemeester van Alfenstraat... dus aan... Uh, um, um, ja, uh, Centerparks. Daar is een hele brede rand groen ook. Daar zou je ook makkelijk uh, een paar uh, gebouwen nog neer kunnen zetten. Zeker. Nou, je kan uh, de plek melden bij de gemeente Zandvoort. Toevallig sloot dat mooi aan op het onderwerp wat we net hadden. Hè, de sloop van het uh, badhuisplein. Ja, klopt ook weer. Ja. Dus Jan-Jaap de Kluts die, uh, ja, die riep ons op uh, om een uh, plek aan te geven... waar gebouwd kan worden. Hè. Dan zou de minister zeggen bouwen, bouwen, bouwen, bouwen, bouwen... En uh, doorbouwen. Nou ja, je weet het nooit. Je kan ook de hoogte in hè, met de uh, gebouwen. Ja, beter. Dat, uh, dat doen ze dan in de gemeente Haarlem. Misschien helemaal niet zo gek om daar eens over na te denken. Ja, de Mary Jenkins hoorde je. Met een uh, single uit de jaren tachtig. En in my house. En bij al die bouwplannen is het zo. Uh, dat uh, merk je heel vaak. Uh, ja, het is toch een beetje. Nou, zeg maar eigenbelang. Dus uh, ja, lekker bouwen, bouwen, bouwen. Als het maar bij de buurman uh, voor de deur is. Maar niet uh, bij mijn eigen huis uh, voor de, ja. de deur. Ja, ik vind wel. Kijk, natuurlijk Ik snap dat er gebouwd moet worden. Aan de andere kant denk ik. Ja, uh, wie komen er weer op af? Want dat zie je nu ook uh, met. met, met uh, verdikken me waar strijders zat... Ja. die woningen worden nog steeds te koop aangeboden. Dus ja. er komen weer geen Zandvoorters in, hè? Nee, tuurlijk niet. Dus dan, dan, dan ga je toch ook het woningprobleem in Zandvoort niet oplossen... als je maar loopt te smeken om mensen uit andere gemeentes... om daar te komen wonen. Je, je, je, je maakt het alleen maar erger. Ik bedoel, denk nou eens aan de Zandvoorters... die allemaal zitten te wachten op een andere woning. En um, ja, waar ik ook een beetje bang voor ben, Rob... daar ben ik echt huiverig voor... Dat is dat, dat al dat, dat beton wat op ons afkomt, al dat steen wat op ons afkomt. Er blijft steeds minder ruimte om, over om je lekker uh, te ontspannen in je, binnen je eigen wijk. Hè? Dat, uh, daar ben ik echt een beetje huiverig voor. Ja, toch zegt de gemeente wel, van, uh, groen uh, is uh, belangrijk en daar willen we in uh, investeren. Weet je dat ik al vier jaar loop te zeuren om twee boompjes voor mijn deur? Die zijn ooit weggehaald. En als je bomen weghaalt, heb je de verplichting om ze terug te zetten. Ik ja, ben al zo. vier jaar met dat proces bezig. En nog geen boom te bekennen. En nog geen boompje te zien. Ja, nou ja. ja. ja nee, in ieder geval gaan ze nu de oude treinbaan uh, vanaf uh, deze week dan ja. uh, dichtgooien. Ja. Die is uh, net uh, dichtgegaan als het goed is. En, uh, gisteren? Ja, gisteren ja. is die dichtgegaan. En dan ja. uh, gaan ze daar ook... Uh, 25 bomen planten zeg maar, op dat uh, gedeelte. Dus heel er komt goed. Wel, uh, wel weer wat bij. Ja, Alleen het uh, ja, ja, eerst eigenlijk... gaat, het, gaat het heel vaak uh, mislukken. Net als bij jou en bij mij voor de deur, weet je wel. Het ziet ja. er weer niet uit. Ja. Gewoon, uh, nee, het is toevallig nu met de blo bloembollen. Ja, dan lijkt mee. het toch wat. Dan <laughs> lijkt het nog wat. Maar ja, die zijn ook uh, zo weer weg. En dan, ja, en dan ja. begint de ellende, dat weet ja, je. Ja, ja, het is afschuwelijk. Ja, nou ja klaar ja. genoeg in het volgende uur weer verder. Maar ja, goed. Kijk, het is <laughs> natuurlijk met de warmte die we op ons afkrijgen is hartstikke lekker om bomen te hebben. Want die brengen zoveel verkoeling... En, en dat scheelt weer enorm veel kosten van, uh, van, van, van verkoelingsapparatuur die je in je huis moet aanbrengen. Ja, laten we wel weten Zeker, nou ja, misschien uh, luistert de gemeente mee. En dan uh, weten ze inderdaad uh, dat de bomenplanten wel uh, belangrijk is. Zoals Dolly net zei. Hè? Dus uh, ga je gang. En gelukkig doen ze dat ook al bij de oude trembaan. Uh, vanaf uh, gisteren zijn ze daar begonnen. Met het uh, planten van 25 uh, bomen. Wij gaan op naar het nieuws weer van uh, drie uur. En daarna zijn we er nog twee uur lang. Gezellig op de zaterdagmiddag bij de Zomvoortse Radio ZFM. We zijn er al uh, ruim 33 jaar en hier is uh, Dennis Edwards.